5 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Herstel CDA gaat lang duren, zegt Van Haarsma Buma. Kort geding longarts tegen VMC van de baan... en astronaut Kuipers gehuldigd in Noordwijk. CDA-leider Van Haarsma Buma vindt het herstel van zijn partij... een langetermijnproject.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 Buma is positief over PvdA-leider Samson. Die laat volgens hem duidelijk zien dat je vanuit het midden goede politiek kunt voeren zonder te polariseren. Syrische gevechtsvliegtuigen hebben de afgelopen drie weken zeker tien bakkerijen in Aleppo bestookt... waar rijen mensen voor stonden te wachten. Volgens de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zijn daarbij tegen de honderd mensen om het leven gekomen. Human Rights Watch noemt de luchtaanvallen oorlogsmisdaden... Aan de aanvallen gingen, ging volgens getuigen nooit een waarschuwing vooraf. In Aleppo woedt al weken een heftige strijd... tussen het regeringsleger en opstandelingen. De man die in 2009 een politieagent neerstak op het station 3bergen zeist is in hoge beroep veroordeeld tot acht jaar cel en TBS. Dat is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De agent was destijds naar het station gekomen... omdat de man voor de trein wilde springen. De politieman weerhield hem daarvan... en werd vervolgens met een duikersmes aangevallen...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 De rechtbank in Rotterdam legt Jason Halman geen straf op... voor het doodsteken van zijn broer, Honkbal International Gregory Hallman. Hij is wel schuldig bevonden, maar omdat hij ontoerekeningsvatbaar was... toen hij zijn broer neerstak, krijgt hij geen straf. Jason doodde zijn broer in november. Volgens de onderzoekers van het Pieter Baancentrum had hij een psychose... toen hij Gregory doodde. Dat werd onder meer veroorzaakt door cannabisgebruik. Jason Hallman kwam twee weken geleden al vrij... toen het Openbaar Ministerie zijn vrijlating eiste. In een filiaal van Zeeman in Helmond is geen bom gevonden. Het winkelcentrum waarin de zaak is gevestigd... werd vanmorgen ontruimd na een bommelding bij de textielwinkel. Ook werd de omgeving rond het gebouw afgezet. Volgens een woordvoerder van Zeeman stond in een brief... die vanmorgen binnenkwam, dat er een bom lag in het filiaal... maar de politie heeft niets gevonden.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 De huldiging is in Noordwijk, omdat daar de grootste locatie is van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. De NOS zendt vanavond een verslag uit van de huldiging om vijf voor half acht op Nederland 1. Het weer: vanavond enkele stevige buien. Morgen zon, wolkenvelden en enkele buien. Het wordt smiddag 17 graden. Zaterdag en zondag overwegend droog en vooral zaterdag ruimte voor zon. In het weekend loopt de temperatuur geleidelijk op tot maximaal 20 graden. ANWB verkeersinformatie. De A58 tussen Breda en Roosendaal is eerder dan verwacht weer in beide richtingen open. De weg was sinds vanochtend dicht na een ongeluk met een vrachtwagen. In totaal staan er nu 43 files en de meeste die staan in de regio's Utrecht en Rotterdam. Een aantal ongelukken. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Diemen en Muiden 4 kilometer. De linker rijstrook is dicht. A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Zevenbergen en Moerdijk 5 kilometer door een ongeluk. Daar is de rechterrijstrook rijstrook dicht. A58 Bergen-op-Zoom richting Breda, tussen Etteleur en het knooppunt Prinsviel 4 kilometer. Ook een aanrijding op de N15 maasvlakte richting Rotterdam, voor spijkenissen 3 kilometer. En de N226 Leersum richting Amersfoort is bij Maarsbergen in beide richtingen dicht door een ongeluk. Waar blijven ze nou? Misschien kunnen ze het niet vinden, Hans. Niet vinden? Het zijn verhuizers! Schaad, toch wel de erkende? Zorgeloos verhuizen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 en ontvang gratis het filosofieboek Nietzsche. Het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdik. 7 over 5, goedemiddag. Winkeldiefstallen met gebruik van geweld. Steeds vaker komen ze voor... en steeds minder doen beroofde winkeliers aangifte bij de politie. Straks hun ervaringen en waarom al aangifte volgens hen geen zin meer heeft. Alle bekende politieke leiders maken zich op... voor het grote lijsttrekkersdebat vanavond... bij Knevel en Van den Brink. En wat opvalt aan het eind van deze dag... het CDA lijkt zich neer te leggen bij een verkiezingsnederlaag. Want Peter Blok, onze politiek verslaggever in Den Haag... dat is de conclusie die NRC Handelsblad vanavond trekt... na het interview met Sibrand Buma. Het CDA berust nu al in forse nederlaag... is de kop op de voorpagina. Peter, wat zegt Buma in het interview wat deze kop rechtvaardigt? Nou, hij zegt uh, vooral uh, dat... Uh, ja, dat uh, het CDA van heel ver moet komen. En uh, ja, dat het heel erg lastig is om in de buurt van die 21 zetels te komen die ze nu hebben. En dat is natuurlijk al een historisch uh, dieptepunt. Ja, het is allemaal uh, minder geworden. Het uh, wordt ook uh, minder. Dus ja, daarmee uh, teken je eigenlijk natuurlijk voor een uh, verkiezingsnederlaag. Het klinkt uh, ook wel een beetje zoals uh, bij de vorige campagne: van het CDA gaat niet meer voor goud. Dus ja, dat is uh, allemaal. Uh, ja. Uh, weinig uh, veelbelovend uh, wat hem betreft. Is dat handig, zo uh, nog minder dan twee weken voor de verkiezing... of is het ook het uh, temperen van de verwachtingen? Nou, hij zegt, ik ben heel realistisch. Dus uh, ja, hij is realistisch. Maar ja, aan de andere kant, dan, uh, mensen willen graag bij een winnaar horen. En als je nu al zegt, van uh, bij mij wordt het niks... dan gaan ze toch liever naar iemand anders. Gaan we kijken hoe hij er vanavond bij staat in dat debat... bij Knevel en Van den Brink, cda de ja Buma. Hij is een van de zes lijsttrekkers. Wie zijn er nog meer? Ja, Bumaister inderdaad en VVD-leider Mark Rutte, Emiel Roemen van de SP, Geert Wilders van de PVV. Dat is de drie bijna premiers en de echt uit het RTL-premiersdebat van zondag met Diederik Samson van de Partij van de Arbeid erbij. Nu dus Sibrand Buma van het CDA erbij en Alexander Pechtold van D66. Zij gaan vanavond met elkaar de strijd aan. Allemaal mannen. Ik mis Jolanda Sap van GroenLinks. Ja, het is voor haar eigenlijk ook wel extra pijnlijk, want zij heeft nu net zoveel zetels als Alexander Pechtold van D66. Die wel mee mag doen. Maar ja, hij haalde de vorige keer iets meer stemmen. Dus zij valt hier buiten de boot. Ze heeft haar nek uitgestoken, meegewerkt aan het vijfpartijenakkoord... wilde daar ook graag mee pronken. Ja, dat wordt natuurlijk lastig als je steeds ontbreekt. Daarmee ben je en wordt je onzichtbaar. In de peilingen gaat het al erg slecht. GroenLinks schommelt tussen de vier en vijf zetels. Dus zij moet alle zeilen bijzetten om maar in de picture te komen. Nou ja, vanavond is het te zien bij RTL. Volgens campagneleider Jesse Klaver zijn ze daar niet in paniek... en gaan ze ook geen gekke dingen doen om op te vallen. We hebben wat debatten gehad al, Peter. Wat is de belang van het debat vanavond bij Knevela van der Brink? Nou, het is heel belangrijk. Je moet vooral niet afgaan en je moet je proberen in de kijker te spelen. Belangrijk natuurlijk vooral voor Emiel Roemer van de SP. Die heeft een flinke tik gekregen toch in dat eerste debat. Hij opende de aanval op Rutte, die ontkende. Ja, en toen stond hij ineens met zijn mond vol tanden. Dat is hem natuurlijk zwaar aangerekend als je de peilingen moet geloven. Vier tot acht zetels verlief.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 Uh, iets beter uh, overbrengen. Maar Roemer is zeker niet de enige die vanavond moet vlammen. Je moet uh, geen tegengoals krijgen, maar ook opvallen. Pechtelt en Buma die zien natuurlijk hun kans gewoon om zich uh, weer enigszins in de campagne te vechten. Diederik Samson van de Partij van de Arbeid die greep zijn kans zondag al. Ja, dat geeft de burger en vooral uh, Pechtold uh, moed. Ja, al heeft Buma natuurlijk vandaag in NRC gezegd dat hij heel realistisch is en rekening houdt met verlies. Dus minder zetels dan die 21 van nu. Kunnen ze dan nou wel regeren of meeregeren? Ja, niet als uh, veel kiezers doen wat hij nu adviseert. Uh, maar ja, het zou zomaar kunnen meeregeren, net als de laatste keer... ondanks een enorme verkiezingsnederlaag, toch meedoen. Maar dan moet je natuurlijk niet te klein worden. Er zijn uh, misschien wel vier partijen nodig, misschien wel vijf. Al houden veel partijleiders zich uh, nog erg op de vlakte over met wie ze willen. Wij sluiten niemand uit, uh, klinkt het dan. Nou, Alexander Pechtold van D66 zou graag de Partij van de Arbeid erbij hebben... zei hij vandaag bij BNR.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 voorzitter Hans Beekman van de Partij van de Arbeid. Ik wil nog even het nieuws van vanochtend dat via trouw naar buiten kwam met je doornemen, Peter. Het verhaal dat Piet Hein Donner, de huidige vicepresident van de Raad van State, zijn hulp zou hebben aangeboden bij de aanstaande kabinetsformatie na 12 september. Wat is daar nou van waar? Uh, niets, zegt Donner zelf. Nou ja, we kunnen wel zeggen natuurlijk, hij heeft veel ervaring... was informateur bij de eerste kabinet de balkende. Ook die met de LPF is dol op politiek, het spel de knikkers. Dus zich uh, helemaal niet mee bemoeien, dat uh, lijkt me sterk. Hij is natuurlijk de belangrijkste adviseur van koningin Beatrix. Nou, de Kamer wil leading zijn bij de nieuwe formatie. Maar ja, zoveel mensen, zoveel partijen, zoveel meningen. Dus het zou zomaar kunnen... Dat die partijen er niet uitkomen. En ja, waar komt de bal dan te liggen? Bij de koningin, zoals VVD, CDA, ChristenUnie en SGP willen? Of bij de Kamer, dat is de voorkeur van de Partij van de Arbeid GroenLinks, D66 en de PVV? Dat gaan we zien, Peter Blok in Den Haag. Dankjewel. Een verder groot, klein campagne-nieuws vindt u natuurlijk op ons live-blog. Dat komende weken tot aan de verkiezingen ook daarna wordt bijgehouden op onze site nos.nl. Een moord met een opmerkelijke handtekening in Rusland. In de oostelijke stad Kazan werden de lijken gevonden van een vrouw en haar dochter. Op de muur van de woning stond met bloed geschreven Free Pussy Riot. Dat is de leus die de laatste weken vaker wordt gebruikt door aanhangers van de veroordeelde punkband. Geert Goudkoelkamp, onze correspondent, wat is er bekend over deze moord? Wordt die echt in verband gebracht met de protestacties? Nou, de moord is vooralsnog omgeven door enorm veel vraagtekens. Uh, hij zou al uh, eind vorige week waarschijnlijk zijn gepleegd, maar pas. Uh... Uh, het afgelopen weekend zijn ontdekt. En pas gisteravond werd uh, bekendgemaakt... dat die moord had plaatsgevonden. Daarbij werd overigens niet, uh, niet uh, gemeld... dat die, uh, die leuze Free Pussy Riot... met vermoedelijk het bloed van de slachtoffers uh, op de muur was geschreven. Dat is, uh, is vandaag pas bekend geworden. Maar het is een hele bizarre moord. Het, is, uh, het gaat om een, een, een 76-jarige uh, gepensioneerde vrouw... en haar 38 jarige dochter... die in een buurtwinkeltje daar werkte... Uh, mensen die helemaal nergens door opvielen... Uh, ook niet... Verwant zijn met bepaalde politieke stromingen... ...of wat ook. Um, dus de politie... ...tast in het duister. Uh, de politie... ...zegt dat, uh, dat men het zoekt... Uh, ...in het milieu van drugsverslapen. Misschien, misschien is de daar onder invloed... ...geweest van alcohol of drugs. Uh, en als vierde mogelijkheid... Uh, ja, ...is dat het inderdaad zou gaan... ...om een aanhanger van Pussy Riot. Maar dat lijkt wel heel onwaarschijnlijk. En dat is ook, uh, ook ontkend... ...door uh, ja, de mensen van Pussy Riot zelf... ...en hun advocaten die zeggen... Ja, ...dit is een vreselijke misdaad. Daar hebben wij... Niet Mee te maken en die kunnen we alleen maar veroordelen. Mogelijk is het zelfs een provocatie uh, bedoeld om Pussy Riot in een kwaad, dacht ik, te stellen. Ja, de suggestie wordt natuurlijk gewekt omdat er sinds de veroordeling van de drie leden van de punkband wel verschillende acties worden gehouden door aanhangers van Pussy Riot. Hè. En uh, dat is meer dan een protest. Er zijn bijvoorbeeld orthodoxe kruisen verwoest. Kun je wel spreken van een verharding van de protesten? sprake van een verharding, maar ik denk dat die he, eerder van de, van de kant komt van de tegenstanders van Pussy Riot. wat we de afgelopen weken uh, en maanden ook hebben gezien is dat, dat de protesten, uh, zeg maar de steunbetuigingen aan Pussy Riot, dat die relat relatief ludiek zijn. Uh, men heeft bijvoorbeeld uh, bivakmutsen uh, op de hoofden gezet van, van bekende standbeelden in Moskou. Uh, inderdaad zijn orthodoxe kruisen uh, omgezaagd. Uh, dat zijn niet zomaar kruisen. Dat is begonnen met een actie van uh, die Oekraïnse uh, feministische groep die vaak topless uh, allerlei acties voert, uitvoert. Uh, die hebben een kruis uh, omgezaagd... dat was opgericht ter nagedachtenis aan de slachtoffers... van de politieke terreur in de Stalin-tijd. Daar hebben ze heel veel kwaad bloed mee gezet. En die actie is ook veroordeeld door de, de, de leden... ook door de veroordeelde bandleden van Pussy Riot zelf. Die zeggen, uh, wij hebben daar geen enkele sympathie voor... wij veroordelen dat soort acties. Um, maar aan de andere kant zie je dat, dat tegenstanders van Pussy Riot... Uh, mensen die zich rekenen tot uh, bepaalde orthodoxe groepen, dat die steeds uh, ja, zich gewelddadig gewelddadiger gaan gedragen. Ze vallen uh, mensen lastig in restaurants die sympathie hebben voor Pussy Riot. Uh, en van, van de week hebben ze ook een uh, theatervoorstelling uh, verstoord, waar ook mensen aanwezig waren die, uh, die sympathie hadden voor de dames die nu in de gevangenis zitten. Mag je dan, als ik zo naar je luister, Geert, wel vaststellen dat de naam Pussy Riot zo langzamerhand te pas en te onpas wordt gebruikt om aandacht te krijgen? Nou, het is wel een naam uh, die heel veel losmaakt. He, die, dat hele proces heeft natuurlijk enorm veel losgemaakt. En uh, ik denk dat, dat we niet moeten onderschatten hoe belangrijk dit proces is. We hebben natuurlijk jarenlang dat proces gevolgd tegen uh, oud-oliemagnaat uh, Michael Godrakowski... die nu uh, al acht jaar in de gevangenis zit. En ik denk dat dat proces tegen Pussy Riot dat dat van eenzelfde orde van groot is. Het is een proces dat uh, ja, heel uh, duidelijk weergeeft waar Rusland op dit moment staat. Het is een lakmoesproef voor het huidige bewind van Poetin. En dat maakt... Uh, Enorm gevolg, zowel onder uh, tegenstanders van Poetin als ook onder uh, voorstanders, uh, voorstanders van Poetin. En ook mensen die zich uh, rekenen tot, uh, tot de Russische Orthodoxe Kerk. Geert Goud kwam in Moskou, dankjewel. Straks 50 jaar SLM, de Surinaamse luchtvaartmaatschappij viert feest. En ik spreek zo direct met de directeur. Tamara Bruggemans bij de ANWB had goed nieuws over die A58... maar het aantal files ging wel omhoog. Ja, dat klopt. Op dit moment staan er 36 files. De totale lengte is 145 kilometer. En de meeste files die staan in de regio's Utrecht en Rotterdam. Opvallende file die staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Diemen-Noord en Muiden 5 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht... En de N226 Leersum richting Amersfoort... is bij Maarsbergen in beide richtingen dicht door een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. Bedreigingen, geweld, winkeliers krijgen er steeds vaker mee te maken... als ze een dief betrappen. In vier jaar tijd is het aantal gewelddadige winkeldiefstallen verdrievoudigd. Veel winkeliers doen geen aangifte. Verslaggever Josephine Trehi ging naar een winkelcentrum... en hoorde de ervaringen van de winkeliers. Ze bedreigen je... Of uh, ik heb wel eens meegemaakt dat ze met messen hiervoor uh, stonden, ja, heb ik ook wel eens meegemaakt. Dus. Hoe ging dat dan? Nou, er werd gewoon een, uh, een mes uh, uit de verpakking gehaald en mee uh, naar de kassa genomen. Ik heb ook al eens gehad dat er een collega op de, gez op de gezicht is geslagen of opgewacht is. En uh, dat heb ik ook in het verleden meegemaakt. En niet zozeer in, in dit filiaal waar ik nu sta, maar wel andere filialen heb ik het meegemaakt. En je, je woont en je, je, je, je werkt in dezelfde omgeving. Dus het is niet altijd prettig. Nee, dat klopt. Ja. Wat doet dat met, met u als winkelier? Nou, ik vind dat erg vervelend. Het is een hele vervelende zaak. Dus, uh, maar we gaan nu wel uh, wat maatregelingen nemen. We, we gaan nu uh, binnenkort poorten krijgen. en uh, Dus hopelijk uh, dat het dan afneemt. Dus, wat doen die poorten dan? Uh, alarmpoorten. Die hebben we tot op heden nog steeds niet. Dus, uh, en ik hoop dat dat toch een beetje de mensen afschrikt. Hier is een uh, kledingwinkel. Ja, gewoon dreigen en uh, we wachten u op na sluitingstijd, dat soort dingen meer. En, ja, het is vaak wel heel veel bla bla, dan echt werkelijk iets doen. Uh... Maar je schrikt ervan? Ja, best wel. Gaat ja. het al zo ver dat u ook een uh, honkbalknuppel achter de toonbank heeft liggen? Nee, nee, nee ja, weet je, ik ben niet zo bang uitgevallen, dus misschien dat dat daardoor komt, denk ik. ik uh, nee, ik heb dat allemaal niet, niet bij de hand, uh, absoluut niet. Hier is een uh, kantoorboekwinkel hè? met postkantoor erbij. Ik heb ooit een klap op mijn gezicht gekregen. Ik heb de dief aangehouden. En ik heb hem vastgehouden tot de politie kwa uh, kwam. Uh, de dief of de vrouw heeft haar zoon gebed. En de zoon komt hier naartoe en zonder gesprek heeft mij een klap gegeven. Ja, toen de politie heeft hem aangehouden en gewoon, volgens mij, één dag in de cel gezeten. En dan de volgende dag was uh, vrij. Nee, bent u er bang door geworden? Eh, uh, bang niet, maar ja, ik. Uh... Ik maak wel zorgen over dat. Uh, dat is een uh, procesverbaal, die heeft de politie eigenlijk uh, gedaan. Mag ik eens kijken? Ja, u mag je wel kijken. Er, er staat hier procesverbaal aangifte. Winkeldiefstal met geweld. Op vrijdag 25 november 2011 om 4 uur. Voor de rest heb ik nooit van gehoord. Zou je dit de volgende keer weer zo doen? Aangifte doen? Nee, denk ik niet. Wat voor zin heeft het? Het heeft geen zin om een proces te die Ik zal hier twee of drie uurtjes bezig met een, met een dieven. En mis ik ook omzet en, en ja, mijn klanten lopen ook weg. Bij het kruidvat een stukje verderop. Uh, winkeldieven hebben jullie ook eens natuurlijk? Ja, je wordt daar wel een beetje zenuwachtig van en je gaat twijfelen aan jezelf. En dan uh, ja, toch je collega's roepen en uh, ja, kijken of je die uh, meneer en mevrouw een beetje aan kan pakken. Wat is jullie beleid? Uh, bellen jullie gelijk de politie? In principe bellen we gelijk de politie. We hebben sinds kort dan die gasten weer erbij. Die uh, voor ons dan ook het een en ander uh, op gaat lossen. Dus wie staat dan? Dat is Daniel. Die staat bij ons dan in de winkel. En uh, ja, die uh, is dus nu nieuw. Dat is even een test. Kijken of we daar wat uh, mee bereiken. Want jij bent cashier en dan hoef jij het niet op te lossen. Nee, je bent vaak maar met één of twee mensen in de winkel. Ja, dan kan je niet je collega alleen laten. Dus dan zijn we wel blij dat we die erbij hebben. Maar je wil ze eigenlijk niet in de winkel hebben, ook omdat ze gewelddadig worden ook. Ja, als ze hier agressief worden, dan heb je dus ja, toch wel de pop aan het dansen. You got me thinking.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 Fall This book we're living in I'm ready to twice. Freedom van Raccoon. En de vrijheid kreeg ook Jason Hallman terug. Hij heeft nou wel zijn broer gedood, maar hij krijgt geen straf. De rechtbank in Rotterdam deed vandaag uitspraak in de zaak van de broers Halman. In oktober vorig jaar strak stak Jason zijn broer Gregory dood. Maar hij deed dat in een psychose, rechter van elkaar. De beslissing is dan uh, dat moord niet bewezen is. Doodslag wel. Dat u uh, niet strafbaar bent vanwege die ontoerekeningsvatbaarheid en ontslagen wordt van rechtsvervolging. Mevrouw van der Kolk, persrechter, hoe is de rechter tot die beslissing gekomen? Ja, ten tijde van het feit was hij uh, psychotisch... en daarom zegt de rechtbank, uh, is, het, is die ontoerekeningsvatbaar? En hoeft hij dus geen straf te krijgen, uh, maar ook geen maatregel. De deskundigen hebben naar hem gekeken, hebben ze helemaal niks kunnen vinden... Nou ja, ze hebben dus gekeken naar waardoor is die psychose ontstaan... en wat is de kans dat het nog een keer gaat gebeuren. En uh, ja, hoe die psychose is ontstaan, daarvan hebben ze gezegd... dat kunnen we niet met zekerheid zeggen. Het kan heel goed zijn dat het een eenmalige psychose is geweest. En dus kunnen we ook niks zeggen over uh, de toekomst... Uh, of het nog een keer zou gaan gebeuren. Maar dan neemt de rechtbank toch wel een soort van risico... door hem nu gewoon de straat op te laten gaan. Uh, de deskundigen die zeggen daarover uh, dat het, zeg maar, het gevaar op herhaling dat dat eigenlijk uh, net zo groot is als dat uh, het bij u of mij bij wij is. Maar zou je dan niet zeggen uh, dat het belangrijk is... dat toch iemand hem elke maand een keer ziet of met hem praat... om in de gaten te houden of het allemaal goed gaat? We hebben geen mogelijkheden om hem een straf op te leggen... omdat het hem niet aangerekend kan worden. En ook uh, kunnen we geen tbs opleggen... omdat ja, dat gevaar voor herhaling, daar valt eigenlijk niks over te zeggen. Maar is dat maar... dan niet ook een jaat in het strafrecht? Uh, nou ja, goed als iemand er niks aan kan doen dat hij een bepaald feit heeft gepleegd... ja, moet je hem dan straf opleggen? Nou ja, nee, zegt de wet en zegt ook deze rechtbank. Dan heb je nog wel de mogelijkheid om inderdaad een maatregel... als tbs of een psychiatrisch ziekenhuis ziekenhuisverblijf daar op te leggen. Maar dat kan alleen als een... Uh, verdacht een gevaar oplevert uh, voor de samenleving of voor mensen. En daarvan zeggen die deskundigen juist... nou ja, daar kunnen we niks over zeggen. De kans dat hij nog een keer een psychose krijgt... is misschien uh, even groot, of waarschijnlijk even groot... als de kans dat u of ik die uh, krijgt. En pas in de toekomst uh, nou ja, kunnen we daar iets meer over zeggen. Maar nu op dit moment niet. Hoe bijzonder is deze uitspraak? Dit gebeurt niet heel vaak. Kan het ook nog iets betekenen voor... Andere zaken die nog lopen, dat mensen zich inderdaad beroepen op een psychose en dan uh, ook naar buiten wandelen. Nou lijkt me niet. Kijk, een psychose dat is echt een ziekte. En er zit ook verschil natuurlijk in uh, mate van toerekeningsvatbaarheid. Deze meneer was in een psychose. De deskundigen hebben daarvan gezegd, hij is volledig ontoerekeningsvatbaar. Er zijn ook heel veel gevallen waar een verdachte uh, verminderd toerekeningsvatbaar is of enigszins toerekeningsvatbaar. Hoeft Jason H. zich nou helemaal nooit meer ergens te melden? Hij is gewoon helemaal van de zaak af? Voor nu is hij inderdaad helemaal van de zaak af. Hij kan zelf nog in hoger beroep officier uh, zal dat kunnen. Maar dat gaan ze natuurlijk niet doen. Ik, ik denk dat ze dat niet gaan doen. Um, en dan is hij inderdaad helemaal van de zaak af. Zij het dat de rechtbank wel heeft aangegeven. Um, nou ja, Gelet op het feit dat dit is gebeurd en de vreselijke gevolgen die het heeft gehad. Is het wel goed... Om je vrijwillig onder behandeling te laten stellen. Reklassering heeft ook aangegeven dat ze bereid zijn om hem inderdaad te begeleiden. Hij heeft zelf ook aangegeven: dat wil ik graag. Nou ja, stel dat het nog een keer in de toekomst voorkomt, zo'n psychose. Dan zal zijn omgeving daar eerder op reageren. En hij zelf waarschijnlijk ook eerder uh, herkennen. wanneer kom ik in die psychose en er wat aan kunnen doen. Zij persrechter Marjolein van der Kolk in gesprek met Henrik Willemhofs.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 Radio 1, het NOS Journaal. Syrische gevechtsvliegtuigen hebben de afgelopen weken... tegen de 100 mensen gedood die in Aleppo op straat in de rij stonden... bij een bakkerij. Human Rights Watch, die hier melding van maakt... noemt de luchtaanvallen oorlogsmisdaden. Het verkeer op de 58 van Breda naar Rosendaal moet na de avondspits opnieuw rekening houden met vertraging. Dan wordt de schade hersteld die het gevolg is... van een ongeluk met een vrachtwagen vanochtend. De schade die aan de middenberm en het asfalt ontstond... is nog altijd niet hersteld... Toch heeft Rijkswaterstaat alle rijstroken in beide richtingen vrijgegeven... om te voorkomen dat er in de avondspits lange files ontstaan. Het herstel van het CDA gaat lang duren... dat zegt CDA-leider van Haarsma Buma in NRC Handelsblad. De peilingen voor het CDA zijn slecht... en Buma stelt dat hij zichzelf zou overschreeuwen... als hij zich zou opwerpen als premier. Hij is goed te spreken over pva leider Samson... die laat volgens hem duidelijk zien dat je vanuit het midden... politiek kunt bedrijven zonder te polariseren. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Gert Iemsta. In de westelijke helft van het land trekken buien over. In de oostelijke helft is het nog steeds droog met op veel plaatsen nog wat zon. Vanavond trekken de buien en wolken steeds meer land inwaarts. Aan zee draait de wind naar het noordwesten. Neemt toe naar krachtig windkracht 6. Vannacht is er veel bewolking. Vooral in de kustprovincies komen dan buien voor. Nu en dan met onweer en windstoten. De temperatuur daalt naar 13 graden aan zee tot plaatsen 10 graden in het binnenland. De wind wakkert nog wat aan, aan zee zelfs een harde wind, windkracht 7. En morgen begint de dag met veel bewolking en een aantal buien. Die buien ontwikkelen zich vooral in het oosten van het land. In de loop van de dag trekken de buien langzaam oostwaarts en klaart het vanuit het noordwesten wat op. Het is morgen koel met 17 à 18 graden. Ook onstuimig is het, want de wind die waait morgen uit het noordwesten is matig tot vrij krachtig, kracht 4 tot 5. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Morgen echt herfstweer. Na morgen knapt het weer op. Eerst krijgen we een koude nacht van vrijdag op zaterdag. Zaterdagochtend kans op mist. Overdag zonnige periode, maar nog steeds koel met 18 graden. Zondag droog, veel zon en ongeveer 20 graden. En volgende week aangenaam nazomerweer. zomerweer. ANWB Verkeersinformatie. De meeste files staan in de regio's Utrecht en Rotterdam. Van de 51 files geef ik u een selectie van de opvallend, opvallendste files. Die staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Diemen Noord en Muiden 4 kilometer door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. A9 Amstelveen richting Diemen. Tussen knooppunt Holendrecht en het knooppunt Diemen 5. A28 Utrecht richting Zwolle, tussen Soesterberg en Amersfoort 7. Aan de andere kant op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Daar staat tussen Amersfoort Vatters en Amersfoort 5. En de N226 Leersum richting Amersfoort is bij Maarsbergen... in beide richtingen dicht door een ongeluk. De V van Visma. Dat is de V van verantwoorden. Van vooruitkijken. Van voorsprong. Boek ook een voorsprong. Met accountview...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 Begrijp de wereld van nu. Lees De Grote Filosofen. Exclusief bij Trouw. Unieke Filosofie-collectie. Koop aanstaande zaterdag Trouw en ontvang gratis boek 1. Nietzsche. Vijf over alle zes. Goedemiddag, u luistert naar het NOS Radio 1-chanaal. En we gaan meteen door naar Noordwijk. Want daar is nog steeds de huldiging van astronaut André Kuipers in volle gang. Maar ik hamer, mag ik je. Maakt ons eigenlijk een beetje warm door te praten over de premier die er was. Die zou gaan spreken. En er komt misschien wel een lintje voor. Astronaut Kuipers, is dat ook gebeurd? Nee, nee, dat is niet gebeurd. Uh, uh, ja, eigenlijk wel, wel, wel vreemd. Hij, uh, in 2004, na zijn eerste ruimtereis, werd hij geridderd. Oké, okay, dus hij is al, is al ridder. Maar vaak dan wel krijg je een rang uh, uh, erbovenop. Hè? Als je weer heel iets exceptioneels hebt gedaan... je word je commandeur, zoals dat zo mooi heet. Dat is zelfs de, de hoogste rang. Uh, ja, maar nee, dat gebeurde niet. Dus ben, ik ben maar eens even naar de premier toegestapt, Mark Rutte. Had u niet een leentje in uw zak zitten? Nee, nee, nee, nee. Waarom eigenlijk niet? Luister, daar doen we nooit meer over. Nee, maar ja, de sporters krijgen een lintje, zoiets en Had u die? Had hij? Volgende keer misschien? Over dat soort zaken praten we nooit. Wel bijzonder wat hij gedaan heeft. Ongelooflijk. We zijn zo waanzinnig top met z'n allen op deze man. Het is. Uh dat hij in de ruimte was, dat hij als Nederlander in de ruimte was... dat hij zoveel jonge mensen, maar überhaupt zoveel mensen ook, ouderen heeft geïnspireerd. Dat is fantastisch. Premier Mark Rutte, ja, het is allemaal fantastisch. Maar dus geen, uh, geen onderscheiding. Nou ja, inderdaad, de premier heeft het er ook al over. Het is hier ontzettend druk. Op dit moment is uh, André Kuipers uh, over een speciale space-ruimtemarkt aan het lopen. Omringd door heel veel mensen. Ik had toch nog, uh, de, nog even de, de mogelijkheid om met hem te spreken. André, hoe is het nou? Ja. ja, hallo. André, hoe is dit nou, deze huldiging? Ja, uh, overweldigend. Bijna net zo overweldigend als het uitzicht uh, vanuit het ruimstation van de planeet. Dat is echt groots. Ik uh, vind het fantastisch dat uh, Nederland zo heeft meegeleefd. Ik ben blij dat ik het zo kon delen. Dat was, ik ben echt verbaasd van, uh, van de aandacht. Maar het is heel erg positief. Ook om te laten zien hoe interessant wetenschap en techniek is. Hoe belangrijk ruimtevaart is voor, uh, voor, uh, voor Nederland, voor de hele wereld. Dus wat dat betreft... Uh, ja, okay. Ik zei er straks van: het was misschien wel te veel eer voor mij. Ja, want ik ben natuurlijk maar een symbool. Ik ben natuurlijk maar een symbool. Hé, je kunt zien? Hé, hey, tot hen. Ja, fantastisch. Zeg het hoor. Nou, uh, want kijk, ik ben natuurlijk, uh, ik ben natuurlijk een symbool. Uh, ik, ik doe het werk boven. Ik ben degene die in de, in de raket zit. Maar er zijn natuurlijk duizenden mensen. Uh, hier bij Aztek. Uh, in, uh, in heel Europa, in de hele wereld die zich bezighouden met ruimtevaart, die dit allemaal mogelijk maken. Dus die eer gaat ook naar al die mensen die zich inzetten voor ruimtevaart. Jij... De kroonprins was er ook bij. Had hij eigenlijk niet een lintje verwacht? Ma Mark, Mark. Uh, dat was waarschijnlijk okay. niet het moment. En, uh, dus ik, uh, ik heb uh, naar mijn vorige vlucht al ben ik al gaan kant op. Gaan dus, uh, kant op. Dus uh, wat dat betreft, wacht ik dat niet nu, ja. mee. André Kuipers, hij lijkt er dus niet zo mee te zitten. Nou ja, hij staat ook niet helemaal met lege handen hier hoor. op het podium stond hij. Want als officieel blijk van waardering van het gemeentebestuur van Noordwijk, heeft hij een zilveren vuurtoren gekregen. Kijk eens aan, hij wordt op handen gedragen, wordt aan alle kanten aan hem getrokken. En dan gaat hij vanavond naar bed, wordt hij morgen wakker. En dan? Heeft hij een zilveren vuurtoren? Oh, ja, nou, dat in ieder geval. Maar en wat hij dan gaat doen, ja, dat is de grote vraag. Hè? Dat is al een paar keer aan hem uh, gesteld, die vraag. Wat ga je nu doen? Ja, uh, een grote ruimtereis zit er niet meer in. Dus hij gaat bij, uh, bij de ESA aan de slag. Ja, dan kan je op, op verschillende plekken terechtkomen. Hij zal zeker nog wel ingezet blijven worden... voor de promotie van de ruimtevaart in Nederland, maar ook in Europa. Hij heeft natuurlijk heel erg veel uh, dingen gedaan. Hij heeft heel erg veel uh, ja, mensen meegekregen... enthousiast gemaakt voor de ruimtevaart. Daar gaat hij vast nog wel mee meer meedoen. maar geen kantoorbaan wordt. Daar in Noordwijk, Mark Hamer, dankjewel. De twaalfde etappe in de Ronde van Spanje. Kende vandaag een bijzonder eind. Sebastian Timmerman, leg uit. Het was een, uh, een nieuwe klim uh, in het noordwesten Galicië van Spanje bij een plaatsje dat heet Dumbria. En daar ligt een klim die uh, vorig jaar in oktober... door een uh, journalist eigenlijk aangedragen werd... bij de organisatie van de Ronde van Spanje. Hier moeten jullie eens gaan finishen. Twee kilometer lang, Mirador de Ezzaro heet het. En er zat een stuk in van 29 procent. Dat is heel erg stijler dan bijvoorbeeld de muur van Hoei... die we kennen uit de Waalse Pijl. En daar hebben we al heel veel renners moeite mee. Uh, uh, dus was het een etappe die helemaal draaide rond die laatste twee kilometer. Uh, jammer, want de andere 188 kilometer... Een etappe waar heel veel renners wilden ontsnappen. Uiteindelijk mochten er vier weg, maar die werden in de eerste kilometer van die slotklim werden die teruggepakt. En er is één specialist in het peloton als het gaat om zo'n korte, venijnige klim aan het einde van de etappe. En dat is de Spanjaard Joaquín Rodríguez, toevallig ook nog eens de leider in de Ronde van Spanje. Dus zal het geen verrassing zijn voor je, denk ik... dat Joaquin Rodriguez vandaag ook de etappe wint. En uh, met de, de bonificatieseconde uh, dus ook nog weer een goede slag slaat. Hij loopt uh, acht seconden reëel in eerste instantie al uit op Contador... die tweede wordt plus 4 uh, seconden bonificatie, dus dat is 12 seconden in totaal. Werder wordt derde. En Robert Geesink doet het goed, die eindigt op de vierde plaats... terwijl normaal gesproken ja, dat korte verneinigen... net niet helemaal voor Geesink is. Dus, maar wat betekent dat voor nou het algemeen ja, klassement? Dat betekent voor het algemeen klassement... Uh, dat Rodriguez dus de leiding verstevigt... heeft nu uh, 13 seconden voorsprong op Contador. Uh, Froome was een beetje de verliezer van de dag. Die wordt vijfde in de rit en die staat nu in het klassement... al op 51 seconden plaats drie. Verder op meer dan een minuut op plaats vier. Geesink nog steeds op de vijfde. De plaats en nadat we morgen weer een rit hebben voor aanvallers of sprinters, gaan we daarna gaan we eh, zeg maar wat langere beklimmingen krijgen. Dus wellicht dat we daar nog wat moois kunnen gaan zien van Geesink of van Mollema of van Ten Dam. Ze staan nog altijd met z'n drieën in de top 10. Dank je Girls just want to have fun, Cindy Lauper. Met straks een dame die ook veel plezier heeft in de politiek. Renske Leijten, inmiddels aangeschoven hier in de studio. De nummer 2 van de SP. Maar eerst Tamara Burgemans bij de ANWB. Is er ook plezierig in het verkeer? Ik denk het niet. Op dit moment staat er in totaal 194 kilometer file. De meeste files die staan in de regio's Utrecht en Rotterdam. Maar ook op de wegen rond Breda zijn er veel vertragingen. Dat heeft te maken met de nasleep van het ongeluk op de A58. Opvallende files die staan op de A1. Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Diemen Noord en Muiden. 4 kilometer door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. A9 Amstelveen richting Diemen. Voor knooppunt Diemen 5. A12 daarna richting Utrecht. Tussen Den Haag, Malieveld en Voorburg. 3 kilometer door een ongeluk. Daar is de de rijstrook dicht. Ook een aanrijding op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Ketelplein en het Terbrechtseplein 7. De linker is daar dicht. A28 Utrecht richting Zwolle voor Amersfoort 11. En op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Nijkerk en Amersfoort 7. En de, N600, sorry, dat moet zijn, de N226 Leersum richting Amersfoort Die is bij Maarsbergen in beide richtingen dicht door een ongeluk. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen van 2012. In onze serie over en met de nummers 2 op de kandidatenlijst... van de politieke partij vanmiddag grenske Leijten van de SP. Studeerde Nederlandse taal en cultuur. Was voorzitter van Rood, de jongerenclub binnen de SP. Is woordvoerder in de Tweede Kamer op het gebied van zorg. Dat vooral zorg, sport, jongeren en studenten. Mevrouw Leijten, welkom. Goedemiddag. Getal 2100. Zegt u dat iets? Uh, niet per, de, per se direct. Vandaag precies 2100 dagen in de Tweede Kamer. Is dat al zo lang? Ja. Zo lang al. Sinds ja. november 2006? Ja, dat is al bijna zes jaar inderdaad. Ja, Dat is uh, gigantisch. Uh, dat, had je van tevoren, of dat weet je van tevoren niet dat dat zo lang uh, Wordt hadden. keurig bijgehouden door de start ja. van de Tweede Kamer. Ja. Uh, gaat het zo snel? Het gaat heel snel, absoluut. Uh, ik uh, realiseerde me vandaag ook dat dit al de derde verkiezingen zijn... die ik heb in een korte tijd. Uh, ja, tijd uh, vliegt. Een ervaren politica. Ja, inmiddels uh, wel, ja. Voelt dat ook zo? Um, nou, Ik kan uh, Den Haag altijd nog wel op een afstandje beschouwen... en denken, wat is dat toch eigenlijk voor uh, gek circus af en toe? Maar je wordt natuurlijk wel vaardig in... Uh, hey, hoe kan ik samenwerken hier? Uh, hoe krijg ik in een debat... Uh, nou ja, de scherpte erin op uh, niet een ruziende manier. Maar uh, trapt u de... zich er wel eens op dat u ook uh, de gek in het circus bent? Je moet ervoor oppassen dat je niet uh, zo'n onderdeel wordt... dat je denkt dat uh, Den Haag het middelpunt van de wereld is. Want dat is het niet. Er wordt een hoop besloten. Maar uh, het draait niet om dat circus. Elke dag een dagje erbij... Op naar de 2500 bij leven en Welzijn in de peiling. Deze week elke dag eentje eraf, zo kunnen we wel stellen. Um, acht zetels verlies in de peiling van één vandaag Al een beetje bekomen naar de schrik van gisteren? Um, weet u, als we stijgen in de peiling, dan zeg ik altijd... Uh, laten we ons uh, de kop niet gek maken, want het uh, zijn peilingen. En dat geldt nu ook. Het is natuurlijk niet leuk, dat geef ik toe. Maar we hebben nu 15 zetels in de Kamer. We staan op een verdubbeling. Er is dus geen enkele andere partij die ons dat kan uh, nazeggen op dit moment. Dat moeten we niet vergeten. Maar... Nee, maar we kunnen ons ook de put inpraten. En ik doe daar niet aan mee. Nou, Roemer was toch een beetje... en dan gebruik ik de woorden van onze analist bij de NWS... een beetje klagerig over het feit dat er toch wel aan de hand was deze week. Ja, Roemer heeft uh, gisteren gewoon uh, gereageerd op het uh, dalen van die peilingen. Uh, je, kunt, uh, de, uh, uh, je kunt zeggen, dat ligt altijd aan anderen. Volgens mij heeft hij gezegd, hé, hey, ik heb het zelf ook niet goed gedaan. Nou zijn we weer een dag verder en dan nou gaan we gewoon ook weer door. Ligt dat aan hem? Nee, zeker niet. Het is een uh, factoren. Uh, vergrootglas ligt aan ons. Uh, het debat had uh, wellicht beter gekund. Ik vond het nog niet zo slecht. Maar je hebt altijd ook nog een spin-off daarvan. Volgens mij moeten we nu gewoon weer uh, verder gaan. Uh, de sfeer is hartstikke goed. Maar als hij erop ingaat en, en hij ons neemt in dat uh, opzicht uh, de, de steek de hand in eigen boezem. Wat, waar ligt het dan aan bij hem als je dat ook koppelt aan het debat van zondag? Wat dan, uh... Ja, moet je echt aan hem zelf vragen. Hij heeft nou, gisteren... Hoe ziet u dat? U ziet hem elke nou, maar... dag, u spreekt hem elke dag. U kent hem van haven tot gort. Ja, en ik vind eigenlijk dat we er niet te lang bij stil hoeven staan. Ik vind het heel goed dat hij daar gisteren op heeft gereageerd. We zijn alweer een dag verder. Vanavond is er een uh, nieuw debat. Uh, laten we daar naartoe leven. Uh, wat mij wat betreft, is betreft, precies het... aan hem? Gewoon jezelf blijven, dat is het belangrijkste. En dat je in een debat uh, soms even overrompeld kan worden. Dat kan iedereen overkomen. En laten we daar nou niet zo'n groot ding van maken. Maar dat is al een valkuil. Dat kan iedereen overkomen, kan nu ook overkomen. Hmm. En, het, en wat, wat belangrijk is, is dat je jezelf herpakt. En dat je je ook dus niet gek laat maken. En ik vind dat we er al genoeg tijd aan hebben besteed over hoe het is gegaan. Laten we het hebben over hoe het verder gaat. Laten we eerst even hebben over hoe het was. Want in 2010 ah, hebben jullie dan 15 zetels gekregen. In 2006 waren het er 25. Ja, uh, zeker. Als je dan kijkt nu naar die 30, 30 plus. Um, heeft dan misschien de SP iets wat boven uh, zijn stand geleefd? Nou, ik denk dat we bij de vorige verkiezingen... iets onder onze stand hebben gekregen. Ik denk echt dat we de, de, de, de peilingen zijn niet van uh, gisteren. Zeker een jaar geleden zijn we gestaag gaan groeien. We stonden rond uh, uh, vorig jaar uh, volgens mij met... Uh, oud en nieuw gingen we langs de Partij van de Arbeid. Dat was natuurlijk best een ding. Van, hey, de SP is de grootste partij op links. Maar het is niet iets van de laatste weken. Dat er nu in de campagne... Uh, wat meer recht getrek, getrokken wordt... is niet gek. Uh, er wordt uh, veel over iedereen en van alles gezegd. Goed, we dus, laten de bepalingen rustig. Ja, okay. laten we dat doen. Gaan we kijken naar de harde feiten. De doorrekeningen van het um, SP-verkiezingsprogramma... door het Centraal Planbureau begin deze week. Dan scoort de SP goed in koopkracht. Er wordt niet bezuinigd op de zorg. Maar u... Uw partij doet het minder goed bij het terugdringen van het financieringstekort. De werkloosheid neemt niet, uh... iets toe. De <laughs> werkloosheid neemt iets toe. Voor iemand die uh, zorg, zekerheid en werk predikt. Dat klinkt niet mooi. In uh, 2017 uh, zijn wij uh, de tweede partij die het het minst slecht doet. Dus he, uh, die het minst banen verliest in de komende vier jaar. En in 2040... Werkloosheid neemt door het SP-programma tot 2017 met 0,4% toe. Ook op de langere termijn laten de ja. socialisten een aantal 0, com... werklozen stijgen. Tot 2040 met 0,5%. Ja. CPB. Bij de, v... Bij de VVD is het 0,8% in 2008. Ik heb het over de, Ik het over de SP. Ja, Voor nee, maar... iemand die zorg, zekerheid en werk predikt. Zijn Bij... dit geen goede cijfers? Bij alle partijen zien we dat in 2017 de werkloosheid toeneemt. En dat komt omdat we allemaal zeggen: je moet na... wij zeggen we je moet naast investeringen ook bezuinigen. En bezuinigingen leiden tot. Banenverlies. En wij weten het in de perken te houden tot 2017 en daarna ook. In 2014 is er niet, zijn er inderdaad niet zoveel fulltime banen bij ons. Maar als je dan verder kijkt naar wat het CPB zegt, werken wel vier, veel meer mensen. Dus het CPB verwacht dat over 30 jaar meer mensen werken, maar minder mensen fulltime werken bij de plannen van de SP. Nou, je kunt ook zeggen: het is goed om arbeid en zorg te delen dat je niet alleen maar in dienst staat van de economie... maar dat je ook samen een inkomen verdient. Ik vind het niet per se negatief. Als je ook kijkt wat we allemaal behouden. Andere partijen snijden fors in de zorg... en schaffen bijvoorbeeld de thuiszorg af. Wij doen dat niet. En uh, wij zeggen, je kunt hard bezuinigen... en heel veel voorzieningen wegbezuinigen... of je kunt het voorzichtiger doen. Wij hebben een fi geen financieringstekort in de toekomst. Het CPB zegt, de SP is houdbaar... Houd rekening met de vergrijzing. En als je dan naar 2040 kijkt, als je dat nou al zou kunnen voorspellen... dan hebben wij dan een kleinere staatsschuld dan bij de plannen van de VVD. De zorg, u stipt het zelf even aan. U bent woordvoerder, zorg, uw boodschap daarover is hartstikke duidelijk, denk ik. Dit zei u in 2010. En ik vind dat er een grote schoonmaak moet komen in de zorg. De mensen die werken in de zorg doen hartstikke hun best... Maar we hebben te weinig collega's en komen om in de bureaucratie. En tegelijkertijd blijft er veel te veel geld hangen bij de bestuurders... met hun dure leasebakken en ontzettend hoge salarissen. Weg ermee. Een grote opruiming betekent niet dat wij gaan bezuinigen op de zorg. U kunt van de SP op aan dat de zorg goed blijft. 2010, twee jaar geleden. U klinkt wat anders. Ja, zeker. Uh, ik weet nog dat ik toen een spotje moest opnemen... en dan mag je, Davy, 30 seconden. en Dan wil je zoveel mogelijk zeggen. Nou, meestal is het wat beter om het wat rustiger te zeggen. Maar, de felheid die, die ik nu niet hoor, nou, is die veranderd? Nee, zeker niet. De passie is er nog, uh, nog altijd. De kosten in de zorg die reizen met miljarden euro's de pan uit is iedereen het wel over eens. Veel partijen bezuinigen miljarden op de zorg. De VVD haalt daar het meeste weg, 8,5 miljard. De Partij van de Arbeid 4,5 miljard. De SP wil niet bezuinigen op de zorg. Hoe blijft de zorg bij u betaalbaar? Nou, we bezuinigen wel degelijk in de zorg. Alleen we investeren het ook weer terug. He, we, we zeggen bijvoorbeeld... gaf die marktwerking af en dat levert gewoon 2 miljard op. En wij zorgen ervoor dat die 2 miljard ook weer wordt geïnvesteerd... in bijvoorbeeld goede buurt- en wijkteams. Zodat de buurtzorg is. En dat je niet de concurrentie hebt in de thuiszorg nu. Dus het is wel degelijk dat wij iets doen. Uh, sterker nog... Onze plannen, het afschaffen van die marktwerking... dat leidt nou juist tot ontzettend veel verzet bij al die goede topverdieners... die zeggen, ja dat zou je toch eigenlijk niet moeten doen. Dus we doen heel veel. Alleen we zorgen dat we het ook weer terug investeren in de zorg. En is als dat een je... sluitend plaatje? Is het dan inderdaad betaalbaar met de vergrijzing die eraan nou, zit te komen... waar iedereen over spreekt? Dat, hoe, hoe krijg je nou, dat voor elkaar? De, de vergrijzing is bij ons, dat heb ik al eerder gezegd... Hè, het Centraal Planbureau heeft gezegd, de SP, hij is klaar en solide voor de vergrijzing. Uh, dat, is, dat, dat staat er gewoon op. Wij kiezen wel voor een andere manier. Als je nu bezuinigt door de rekening bij de patiënt te leggen... je vergoedt bepaalde dingen niet meer, je haalt het uit het basispakket... of de thuiszorg wordt niet meer vergoed... dan betekent dat dat de rekening komt bij mensen die ziek zijn of hulpbehoevend zijn. Wij kiezen ervoor om de rekening met elkaar te betalen. Solidariteit, we zorgen met elkaar, voor elkaar. En dat, voor... en dat doe je door inkomensafhankelijke zorgpremies. En dat uh, is allemaal doorgerekend. En dan gaat 75 van de huishoudens, van de mensen, de gezinnen... gaan erop vooruit. En 25 van de mensen gaan meer betalen. Is dit een verhaal wat Emil Roemer vanavond echt moet benadrukken? Gaat het hierom vanavond? Kijk, wat... Of gaat het om hoe hij zich presenteert als een mogelijke potentiële premier? Het gaat om de inhoud. En als het gaat over de zorg, dan wordt er telkens gezegd... het is te duur en dat is flauwekul. De zorg is van grote waarde voor heel veel mensen. En laten we het dan niet hebben over hoe we het kapot kunnen maken of weg kunnen bezuinigen. Maar laten we het er serieus over hebben hoe we dat met elkaar gaan opbrengen. Want dat is volgens ons een betere toekomst dan mensen aan hun lot overlaten. Riske Leijter, nummer 2 van SP. Dank u. Goedemiddag. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Jan van de Putten. Op Twitter laat presentator Thijs van der Brink de voorbereidingen zien voor het lijsttrekkersdebat van vanavond 11 uur. Werklieden hangen een bord op met de naam van het programma. En Andries Knevel speelt ter voorbereiding piano. Dat zei Knevel, tenminste zelf vanmiddag op radio 1. Jonge slachtoffers van geweld worden later ook vaak dadig. Het parool heeft dat uit een rapport van de Amsterdamse politie en de VU. Ze spijbelen vaker, gebruiken eerder drugs... en hebben vaker een wapen dan leeftijdgenoten... die geen slachtoffer zijn van geweld. De twee Tilburgse schoolmeisjes die vorige week een slok ranja wilden nemen... liggen nog steeds in het ziekenhuis, meldt Omroep Brabant. In hun bekertjes zat geen ranja, maar een agressieve vaatwasreiniger. Meisjes hebben brandwonden in hun slokdarm en hun maag. Het was een ongeluk, zegt het OM, er wordt niemand vervolgd. En de handelsblad komt terug op de doorrekening van de partijprogramma's door het CPB. De PVV wil stoppen met de subsidies voor de kunst, maar bij het indienen van gegevens bij het CPB is de partij dat blijkbaar vergeten. Overheidsgelden blijven ongewijzigd, zei de partij. De PVV Bosma ziet dat anders. Het CPB weigerde de korting van 0,8 miljard door te rekenen. Het CPB trekt het dan nog eens even na. Nee, zegt de voorlichter. In de cijfers die de PVV ons heeft gegeven, laat de partij cultuur met rust. Maar als we RTL Nieuws op Twitter mogen geloven, zegt het CPB inmiddels dat de PVV wel degelijk bezuinigingen op kunst en cultuur heeft ingediend. Het is geen uh, ongebruikelijk beeld. Wielrenners die afspreken wie als eerste over de finish mag komen... in Wielerland Magazine, vertelt Michael Bogert... dat hij na zo'n afspraak nog 33.000 euro te goed heeft... van zijn Zwitserse tegenstander Oscar Kamenzient. Het gebeurde in 1998 in de slotfase van de Ronde van Lombardije. Samen stoven ze op de finish af. We spraken af, wie wint betaalt 33.000 euro, zegt Bogert. Ik dacht, hij de zegen, ik het geld... Tot op de dag van vandaag wacht ik daar nog steeds op. In een boze Oscar Kamenzien verwijst dat verhaal van Bogert naar de prullenbak. Hij bood mij geld als ik hem zou laten winnen. en erg laag bedrag. Ik was die dag supersterk. En dankzij mij is Bogert nog tweede geworden. Waarom zou ik een zwakkere renner geld moeten geven? Doping op de Paralympics. Het bestaat. Het Internationaal Paralympisch Comité heeft voor het eerst... een speciale vorm van doping. Boosting. Verboden. De NSC vertelt hoe dat werkt. Sporters met een dwarslesie gaan vaak vlak voor een wel eens expres op punaises zitten. Of ze wachten tot hun blaas extreem vol is. Of ze snoeren de riem van hun rolstoel erg hard aan. Of extremer. Ze breken hun tenen of knijpen hun... Ai, ze knijpen hun testikels af. Mensen met een dwarslesie hebben een lage bloeddruk... en met deze pijnlijke trucs proberen ze toch hun hartslag te verhogen... en een krachtsexplosie teweeg te brengen. Boosting heet dat en het is dus verboden op de Paralympics. En het mooiste woord van vandaag, décolleté portemonnee. Ding voor een pasje met wat geld voor in de BH. Heeft een prijs het ontwerpprijs bij de HEMA. Decolleté portemonnee. Daarmee sluiten we het mediaoverzicht af. We gaan naast een uur naar de conventie van de Republikeinse Partij in Tampa. Want daar wordt gelogen. Zo zijn de, be de bedichtingen. Tot zo.